Mogen de kinderen naar voren komen? Dan gaan we het kinderverhaal vertellen. Nu gaan we verder met het verhaal. Het ging erover dat Mozes die ontmoette Aaron, zijn broer, en Farao. Nou, Mozes ontmoette hem na 40 jaar. Hè? Dat is lang, hè? Dat kun je mij niet voorstellen. Mozes die moet met zijn gezin naar Aaron naar Egypte gaan. En Ik heb daar een leuk plaatje bij verzonnen. Mozes en Aaron gaan eerst praten met de Israëlieten. Door al de Israëlieten bij elkaar Ze zeiden nou, wij hebben God gezien. Mozes heeft God ontmoet. En die heeft gezegd dat jullie allemaal terug mogen naar Canaan. Want toen waren ze heel blij. Ze laten de wonderen zien, hè? Die ik net verteld heb. Dus niet, die zijn heel blij dat God hen niet vergeten heeft. En dan gaan Mozes en Aaron naar Faro. En dan zeggen ze, laat mijn volk gaan. En dat doet hij gelijk, hè? Farao, die is zo ontzettend gehoorzaam. Hij luistert gelijk, hè? Nee, de Faro die zegt, wie is Yahweh? Die ken ik helemaal niet. Ik denk dan zeker niet dat ik naar een onbekende God ga luisteren. Hè? Dat doe ik echt niet hoor. Weet je wat het is? Jullie zijn lui. Jullie willen niet werken. Dat is het probleem. Ik zal jullie eens wat meer werk geven. Want jullie hebben tijd over... om naar een onbekende God te gaan luisteren. En dan moeten de Israëlieten nog veel harder gaan werken. En dan gaan de Islieten gaan terug naar Mozes en naar Aaron gaan ze klagen. Ze zeggen, ja, dat was niet beloofd. Jullie zouden zorgen dat we vrij kwamen. En dan moeten we veel harder gaan werken. We komen helemaal niet vrij... En dan gaat Mozes, die gaat praten met God. En die zegt, nou ja, dit was niet afgesproken. U zou ze vrijmaken. En God zegt, ja, geduld. Geduld, op mijn tijd. Het is mijn plan. Exodus 6, vers 1 tot 7, vers 25. Toen zei, ja, we zijn tegen Mozes. Nee, toen was Mozes gaan klagen bij God. Ze zei, ja, u had gezegd dat u ze vrij zou maken, maar ze zijn helemaal niet vrij. Nee, ze moeten veel harder gaan werken. Ja, zegt, ja, we tegen Mozes, maar... Nou ga je zien wat ik met de Farao ga doen en met de Egyptenaars. Ik zal ze zo erg plagen dat ze jullie echt het land uit zullen sturen. Ze zullen jullie wegjagen uit het land. En God zei ook tegen Mozes, ik ben Yahweh. En dat maakte zich bekend met zijn naam. Ik heb het Abraham, Isaac en Jacob laten zien dat ik de machtige God ben. En dat wisten de Israëlieten. Die wisten dat de, vader, de God van Abraham, en van Isaac en Jacob, er werd heel veel over gepraat. Maar, zegt God erbij, ik heb nooit tegen Abraham, tegen Isaac en Jacob gezegd, ik ben die ik ben. Ik ben er altijd. Met die naam heb ik mij nooit bekend gemaakt, zegt hij. En wel tegen jou. Ik heb aan hun al beloofd dat ze dan Kanaan zouden krijgen. Waar jullie natuurlijk al heel lang weg zijn, 430 jaar zijn ze er weg geweest. Maar dat is nog steeds beloofd. God had het nog steeds beloofd. En God zegt, ik denk nu weer aan die belofte. Dus het heeft heel lang geduurd, 430 jaar. Want hij had gehoord hoe ze geleden hadden. Ze moesten zo hard werken en ze werden zoveel geslagen door de Egyptenaren. Dat ze zo geklaagd hebben tegen God. Dat God zegt, en nu ga ik ze horen. Nu ga ik zorgen dat ze vrijkomen. Ze moesten heel hard werken. Je hebt die piramides zoals misschien gezien, hè, plaatjes daarvan. in de piramides. Ze dus denken dat die dus ook heel veel gebouwd zijn door de... Israëlieten. Ik, ja, zegt hij, zal de Israëlieten bevrijden. Van het zware werk in Egypte. Ik zal ze bevrijden uit de slavernij. Want ze waren echt slaven. Ze mochten zelf niet beslissen wat ze gingen doen. Het was niet zo dat ze zeggen, nou ik ga solliciteren als uh, piramidebouwer. Nee, ze moesten ze bouwen. Ze werden geslagen als ze het niet deden. En als ze niet genoeg stenen, dan keren ze ook weer een pak slaven. En het is heel mooi wat God zegt. Want God zegt, ik zal ze bevrijden en ik zal ze redden. Allebei. Bevrijden is gewoon uit het land halen, maar redden gaat nog iets verder. Dat komt allemaal later. Gaan we dan laten zien wat God er allemaal mee bedoelt? Maar, zegt hij erbij, ik ga de Egyptenaren, die ga ik heel erg streng straffen. Die zullen echt spijt krijgen wat ze jullie gedaan hebben. De Israëlieten, die zullen mijn volk zijn, zegt hij. En ik zal hun God zijn. En dan zullen de Israëlieten begrijpen dat ik, jawel, hun God ben. En dat ze niet zelf vrij zijn gekomen, maar dat ik ze bevrijd heb van het zware werk in Egypte. Nou, dat zijn hele mooie beloftes. Maar we hadden het over hopen, hè? Hoop die we hebben op de toekomst, maar die ook regelmatig door het volk Israël heen zichtbaar is geworden. En dat is hier ook. God die belooft dat en de Israëlieten moesten geloven en ook hopen dat het zo zou zijn. Dat ze echt bevrijd zouden worden. En dat is ook het enige wat Mozes kan doen. Hij moet weer naar de Israëlieten toe en dan moet hij gaan zeggen: ja, we sluisteren, God heeft het echt beloofd. Hij gaat het echt doen, maar we moeten geduld hebben. Het gebeurt op Gods tijd. Dus Mozes die gaat het vertellen aan de Israëlieten. Maar de Israëlieten hebben er geen vertrouwen meer in. Die geloven het niet meer. Ze waren zo moe van het harde werken en van elke dag geslagen worden. En dan staat er iets heel triest uit, ze hadden geen hoop meer. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. Hè? Je kunt heel veel verdragen als je maar de hoop blijft houden dat het beter zal worden. Maar als je die hoop niet meer hebt, dat het beter wordt, ja, wat moet je dan? Dan wordt het heel erg zwaar. En dat was het ook voor de Israëlieten. Nou, je ziet hier Mozes he, tegen iedereen om te praten, om ze toch proberen weer wat hoop te geven. En ook die belofte die God gegeven had om dat vast te houden. Ja, geloof het alsjeblieft, want God heeft het echt beloofd. En hij gaat doen wat hij beloofd heeft. En toen zei Java weer tegen Mozes: Ik vind dat het nu tijd is om naar de farao te gaan. Nu moet je naar de farao gaan. En dan moet je tegen hem zeggen dat hij of niet moet laten gaan. Nou, dat is best moeilijk, hè? Hij was heel lang weg geweest, 40 jaar. Die farao kende hem helemaal niet. Had misschien nog nooit van hem gehoord. En dan moet je ineens naar een vreemde koning gaan. Dan moet je dus vragen of je die koning mag spreken. En dan moet je tegen die koning zeggen: van moest luisteren. Ik wil dat je mijn volk vrijlaat. Dat is wel even moeilijk. Maar Mozes die doet het toch. Die gaat samen met zijn broer gaat hij naar de Farao. Dan staat hij in de troonzaal, moet je je voorstellen. De Farao zit dan op zijn troon. En dan staat Mozes daar. Met zijn staf in zijn hand. Tegen de Farao te zeggen: van, Laat mijn volk gaan. God heeft gezegd. Je moet me vooruit laten gaan, want ik wil ze een feest gaan vieren voor mij in de woestijn. Mozes die zegt dat tegen God, ja, maar de farao die gaat echt niet naar me luisteren. hoor. Die kent mij niet, die weet helemaal niet wie ik ben. Ik heb 40 jaar heb ik als schaapsherder gewerkt. De Israëlieten die luisteren niet eens naar mij. Waarom zou de farao wel naar mij luisteren? En wat ook het probleem is, ik kan eigenlijk niet zo goed praten, zegt hij. Ik kan gewoon niet zo goed praten. Maar ja, daar was Aaron voor, hè? Dan zegt Jaweh het weer een keer tegen Mozes: Ja, maar ik ben Jaweh. Alles wat ik tegen je zeg, moet je aan de farao zeggen. Dat is niet zomaar een boodschap. Nee, de Allerhoogste God geeft die boodschap. Die zegt dat tegen de farao. Dan zegt Mozes het weer een keer: Ja, maar de farao die zal niet luisteren naar mij. Ik kan niet zo goed spreken. Ik stotter een beetje. En als je stottert, ja, dan word je altijd heel vaak uitgelachen. Die farao was natuurlijk ook nog niet zo'n heel prettig figuur. Dus hij zal Mozes misschien ook. ook hebben uit willen lachen, omdat hij aan het stotteren was. Toen zegt Javen: nee, ik heb Aaron meegestuurd. Aaron, je oudere broer, die kan heel goed spreken. En die zal spreken alsof jij spreekt. Dus jij gaat alles vertellen tegen hem. En dan gaat de Aaron spreken alsof jij spreekt. Maar jij bent de baas. Jij hebt de leiding, zegt hij. Dus Mozes is degene die verantwoordelijk is voor alles. Maar Aaron moet het gewoon gaan doen. Alles vertellen tegen Aaron. Dat is best wel raar, hè? Want waarom doet God het nou niet direct? Waarom zegt God nou niet direct tegen Aaron... wat hij moet gaan vertellen tegen de farao? Maar zo werkt dat vaak niet. Mozes die krijgt de leiding. Mozes is de allergrootste eigenlijk, zou je zeggen. En Aaron die moet verteld worden door Mozes... wat hij moet gaan vertellen. En zo hebben we de goede ordening die God heeft ingesteld. En dan moet de Aaron die moet tegen de farao gaan zeggen wat Jaweh wil, wat Jaweh met zijn volk wil. Maar, zegt God erbij, ik zorg er wel voor dat de farao die gaat niet luisteren. Die gaat heel eigenwijs zijn, die gaat jullie tegenspreken... en die doet het gewoon niet. Hij wil gewoon niet luisteren. En waarom? Omdat ik heel veel wonderen wil doen in Egypte. Als de farao gelijk toegeeft en gelijk zegt... oké, okay, oh prima, gaan jullie maar lekker naar huis... dan kan ik mijn wonderen niet doen en dat wil ik juist... Ik wil heel graag wil ik die hele grote wonderen doen, zodat er nog duizenden jaren over gesproken wordt op heel de aarde. En dat is gebeurd. Maar toch zal hij niet blijven luisteren. En op het allerlaatst zal hij de Egyptenaren heel erg zwaar straffen, zegt hij. Dan zal hij de macht van God laten zien. En dan moet hij ze laten gaan. En dan zullen de Egyptenaren ook weten en begrijpen dat ik Yahweh ben. Dat ik echt de allerhoogste God ben. En die kenden ze nu helemaal niet. Ze wisten helemaal niet wie, uh, wie Yahweh was. Maar als jullie weg mogen, dan weten alle Egyptenaren precies wie ik ben. Nou, dan staan ze met z'n tweeën. En Mozes en Aaron, die deden alles wat Yahweh gezegd had. Dus ze waren heel gehoorzaam. Dus Mozes ging alles vertellen aan Aaron wat God gezegd had. En toen gingen ze naar de varen ook. En dan moet je nagaan, Mozes was tachtig jaar oud... En Aaron was 83 jaar oud, was drie jaar ouder. Dus dat waren, zoals wij daar naar kijken, al hele oude mensen. Eigenlijk. En toch staat er dat Mozes die was net zo sterk was als toen hij 40 jaar was. Dus dan was hij nog heel sterk. En zo komen ze bij de farao. Ze gaan naar het paleis toe. En er staan natuurlijk wachters. En die zullen hun tegengehouden hebben. En dan zeggen ze: Ja, moet de farao spreken? Ja, de farao spreekt: Heb je een uitnodiging? Nee, we hebben geen uitnodiging. We hebben een bevel. Een bevel? Ja, we hebben een bevel van de Allerhoogste God... dat we met de farao moeten spreken. Ja, maar we mogen niet zomaar iemand toelaten naar de koning. Dat mag niet. Je moet een uitnodiging hebben. Nee, we hebben geen uitnodiging nodig, zegt de Aaron. Wij mogen zo naar binnen... want we worden gestuurd door de Allerhoogste God. En ze mogen naar binnen. Ze zijn zo verbaasd... dat ze naar de farao mogen... en bij de farao komen... om daar tegen te praten... En dan zegt Java tegen Mozes, als hij om een wonder vraagt, de faro. Die ken je, hè? Die stok op de grond gooien. Die stok die verandert in een slang. En als dat niet helpt, dan die andere wonderen nog. Dus Ze staan voor de faro. En Aaron die gooit zijn stok neer, hè? Zo voor de faro. En die stok die verandert in een slang. Nou, ik denk dat de faro ook wel geschrokken is, hè? Ze zo op de troon zit en er staat ineens... Is daar een slang aan het kronkelen voor je? Dan schrik je wel, denk ik. En dan gebeurt er iets heel, iets heel grappigs. Maar wat doet hij nou, die faro? Hij heeft ook tovenaars en wijze mannen. En hij roept ze. Hij zegt, hé, hey, hun kunnen een leuke truc. Ze kunnen heel een stok veranderen in een slang. Kunnen jullie dat ook? En die kunnen dat ook. Die hebben ook allemaal een stok. Die gooien stok op de grond. En die worden ook allemaal slangen. En dan gebeurt er wat dan konden die slangen niet van die tovenaars. Dus de slang van de Aaron, die eet al die slangen van die tovenaars op. Dus die hebben allemaal, zijn allemaal hun stokken kwijt. Want die komen niet meer terug. Dat is leuk, hè? Dus al hun toverstokken die ze hadden, zijn allemaal verdwenen. Van de ene op het andere moment. En de Aaron, die pakt zijn eigen slang, pakt die weer bij zijn staart en het wordt weer een stok. En zo is zijn stok, heeft eigenlijk al die andere stokken opgegeten. Nou, dat kan alleen maar God. Dat kunnen wij niet. Dan komt die tovenaars niet. Maar dat kan alleen maar de Allerhoogste God. Die heeft daarvoor gezorgd. En dan zullen ze best van geschrokken zijn. Want dat hadden ze niet verwacht. Ze dachten, nou, dat kennen wij ook. Maar ze worden verslagen. Maar de farao gaat niet luisteren. Hij is er niet van onder de indruk. En hij jaagt Mozes en Aaron weg. En dan zegt Yahweh weer tegen Mozes. Ja, had ik gezegd, hè. Hij wil niet luisteren. Dan gaan we het volgende doen gaan we het nog een mond doen. Ga morgen naar hem toe als hij s'morgens zich gaat wassen, in de nijl. En als hij daar dan is, hè, dan ik net als dat wij hebben, als ze uit bed komt, dan je altijd eerst altijd wassen. Dat doet de Farao ook. Maar die gebruikt dan de nijl voor. Moet je hem opwachten met de stok die in de slang veranderd was. En dan ga je het weer een keer zeggen. Ja, we, de God van de Israëlieten, die heeft mij gestuurd en hij vraagt aan u, hij vraagt nog, hè, Laat mijn volk gaan. Dan kunnen ze in de woestijn kunnen ze een feest maken voor mij aangezicht. Je hebt niet willen luisteren. Als je nu weer weigert, dan gaan we iets heel vervelends doen... ...waar iedereen mee te maken krijgt in heel Egypte. En dan moet je met de stok moet je op het water slaan. En als je dat doet, dan zal heel de Nijl zal veranderen in bloed. Nou, de Nijl is een hele grote rivier... Maar als we je thuis eens op een landkaart kijken hoe groot die is. Die komt helemaal uit een ander land, komt die vandaan. Maar heel die nijl die wordt veranderd in bloedstraal. Nou, dat is verschrikkelijk, want het water was niet meer te drinken. En dat was eigenlijk de ene grote rivier die ze hadden in Egypte om er, daar hun drinkwater vandaan te halen. Dus als je dat niet meer kan drinken, ja, dan krijg je een hongersnood. Dan kunnen ze niet meer overleven. Dus dat was een hele zware straf. Het verveelde is dat ook al hun eten, een groot stuk van hun eten weg is. Want alle vissen die sterven ook, die kunnen ook niet leven in dat water. Dus niet alleen het water wordt weggehaald, maar ook een heel groot gedeelte van dat eten wordt weggehaald. De rivier die gaat stinken van al die dode vissen. En de Egyptenaren die kunnen geen water meer drinken uit de rivier. Nou, dat is best een hele zware straf. Maar daar blijft het niet bij. Dan zegt God tegen Aaron, als je nog niet wil luisteren, dan moet je... De staf eigenlijk over, over Egypte zwaaien zo, en dan zullen alles, overal waar water is, zal dat allemaal in bloed veranderen. Zelfs in de waterbakken en drinkbekers thuis bij de mensen. Nou, dat kun je niet voorstellen, hè. Dat kun je niet voorstellen dat als je met een stok zwaait, dat dat ineens allemaal bloed wordt. Dat is toch zo verschrikkelijk. Ja, dat is heel erg vies eigenlijk. En dat doen ze. En dat doet de faro, doet doet iets heel doms. Althans, ik kan het niet verklaren dat hij dat doet. Er waren nog een paar waterbakken blijkbaar waar water in zat. En wat doet hij? Dan gaat hij vragen aan zijn tovenaars. Hé hey, tovenaars, hebben jullie dat gezien? Die truc met dat water. Kunnen jullie dat ook? En wat doen ze? Het laatste beetje water wat ze hebben, dat veranderen die tovenaars in bloed. Hoe suf kun je zijn? Het laatste wat je nog kan drinken, wat nog drinkbaar is, dat verandert ze in bloed. En ze konden niet meer terug... Veranderen, hè? dat konden die tovenaars niet. Dat kon God wel, maar dat konden de tovenaars niet. Ik vind dat zo'n suffe actie. Hè? Zo zie je dat ze dus niet willen luisteren naar God. Ze willen hun eigen plan doen. En de faro die is helemaal boos. Hij draait zich om en gaat naar huis. Hij geeft geen toestemming om weg te gaan. Hij gelooft het niet. Hij wil niet luisteren naar God. En ze doen nog net alsof ze de boel gaan winnen. Ze zijn nog steeds heel erg uh, vrolijk. Ze denken, ah de farao dat is ook een soort God en die heeft alles in de hand. Die zal wel zorgen dat het goed komt. Dan gaan de mensen, die gaan dus in de buurt van de Nijl. Dus naast hen gaan ze waterputten graven. Om te hopen om te kijken of er nog steeds grondwater dat nog te drinken was. En dat duurde zeven dagen. Dat ze dus geen water konden drinken. dat was lang hoor. Zeven dagen zonder drinken. Dat overleef je bijna niet. Nou, wat zijn de leerpunten? Moosje ontmoet de varen. Die vertelt hem van Yahweh. En dat doet dan Aaron eigenlijk hè, via Mozes. De farao die kent Java niet, wil niet luisteren. Mozes en Aaron veranderen de staf in een slang. Dat doen de tovenaars ook. De slang van de Aaron eet alle slangen op van de tovenaars. Dan gaan ze naar de rivier, farao opwachten, veranderen ze het water in bloed. Dat doen de tovenaars ook. Maar ze kunnen het niet nog een keer veranderen. Terug veranderen, dat kunnen ze niet. En dan laat Java zijn grote macht zien aan de farao. Dat was het voor vandaag, het verhaal.